Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Het leger van Nigeria heeft de terreurorganisatie. Bijna drie jaar geleden ontvoerde Boko Haram... ongeveer 300 christelijke schoolmeisjes in het noordoosten van Nigeria. Ze zaten daar op kostschool. De massaontvoering leverde wereldwijd geschokte reacties op. Op het plein in Den Haag, in de buurt van het Binnenhof... heeft de Maris een man opgepakt die mogelijk verward was. Hij had in de buurt van het Tweede Kamergebouw met een tas gegooid...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 Het contract van Goudelje bij Ajax liep nog tot medio 2020... en behoorde al weken niet meer tot de A-selectie. Tianjin betaalt naar verluidt 5,5 miljoen euro voor de Servische International. Wereldkampioen darts Michael van Gerwen is vanavond in zijn woonplaats vrijmen gehuldigd. De Brabander won maandag in Londen de WK-finale van de schot Gary Anderson... Onder begeleiding van zijn opkomstnummer Seven Nation Army... werd Van Gerven toegejuicht door duizenden fans. Hij kreeg felicitaties van onder meer vicepremier Asscher... en de loco-burgemeester van de gemeente Heusden, waar Vlijmen onderdeel van is. De selectie van PSV had een video opgestuurd met een felicitatie voor Van Gerven. Voor het publiek had de darter nog een nieuwtje. Hij wordt binnenkort vader. Het weer, het is helder en de wind neemt af. Vannacht blijft het helder, gaat het tot 10 graden vriezen...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 ...dat werkt besmettelijk. angst, dreiging en opwinding... ...in catchy rockzongs. Songs die ontstaan... ...uit spontane jams... ...in gruizige oefenbunkers. Deze vier jongens... ...hebben misschien drie dezelfde platen... ...in hun collectie staan... ...maar ze vinden elkaar... ...in deze band. Um, samen schoten ze... ...een vette beerhap... ...aan tal van rockstijlen voor. Jawel, ze zoeken de grens op... ...tussen licht en duisternis. Rust en gekte. Maak kennis met de Underground Stadion Rock van Scare the You follow. I watch you follow. Why watch you follow? Yes, you're too much to hold. hoe is het met jullie? Nou, dat is dan band nummer 5. Maar die band nummer 5 heeft wel een verleden met, uh, dit, uh, met dit. En wat vaker met dit bijltje gehakt. Als het gaat om de Robo agda wordt. Scare the Bear Milo. Ja, klopt. Uh, wij speelden hier in uh, begin 2015 ook. Toen uh, waren we nog niet zo lang bezig. Dus uh, super vet om hier terug te zijn in de patronaat. Want uh, het is wel een beetje een thuiswedstrijd. Uh, we spelen hier vaker. En ik ben hier vrijwilliger. Dus. Uh, ook dat nog? Ook dat nog, ja. <laughs> maar uh, wat is het verschil van toen en nu? Wat, wat kan je daar eigenlijk over zeggen? Zijn jullie, in, in die zin, hebben jullie gewoon heel hard gewerkt? Ja, dat uh, ja, denk ik wel. En uh, ja. we hebben ook, uh, we speelden nu uh, vijf nummers, waarvan twee destijds ook. Ja. En uh, ja, we zijn nu wel iets meer ons eigen ding gevonden, denk ik. Gewoon uh, toen en waren gedraai. Eigen draaien. Toen waren we nog een beetje aan het zoeken naar een sound en zo. Hadden we best wel wat experimentele dingen. En nu is het gewoon lekker rocken. En uh, gas erop. Ja. Uh, dan kom ik bij uh, de bier zelf. <laughs> nou, als ik voor, zover de, voor de beer uh, Frank Doesburg. Ja. Ja, want, uh, want ja. Het uh, is ook de tweede keer dat je met, uh, met deze band uh, hier staat. Ja. Nee inderdaad. We zijn, uh, we zijn ja, vergeleken met vorige keer onwijs gegroeid. denk ook als personen. We hebben ook... Uh, uh, nou het geluid is rijper geworden. We zijn in ons kop denk ik ook rijper geworden. Dus, uh, en dat hoor je er denk ik wel aan af. Uh, ook op het podium, heren, is het uh, uh, een beetje een band geworden? Ja, we zijn een collectief geworden. Ik zeg inderdaad, in onze kop zijn we ook rijker geworden. Dus dan krijg je ook op het podium meer collectief. Uh, is, is, is, is het dan ook belangrijk om bijvoorbeeld uh, het repeteren uh, dat soort dingen? Want ja, je wilt natuurlijk wel het beste uh, doen op zo'n podium. Ja, maar ik denk dat het vooral is dat je veel live speelt. Want ze spelen wel vaak. En uh, ja, je voelt elkaar steeds beter aan. Je, uh, ja, je weet een beetje van elkaar uh, wat je kan verwachten. En ja, je durft ook wat meer. Is dat het? Ja, voor mij wel. Maar misschien dat Frank daar weer anders over denkt. Is goed, is een vraag. Ik heb het aan Frank ook. Nou ja, is, de verbinding is natuurlijk wel veel sterker tussen elkaar. Dus je weet gewoon inderdaad, je kan beter van elkaar op aan. Ik heb op podium altijd wel een soort... Uh, ja, gasten er op het moment. Bij mij gaat het echt zo knop om, zeg maar. En dan, ik weet niet of ik dan een andere persoonlijkheid word of zo. Maar, het um, zit er altijd wel in. Mijn feit is wel, het is een collectief. En het collectief is als geheel sterker geworden. Um, waar moeten ik we die... verslag sportverslag, man. Ja, nou, maar, maakt niet uit. Maar goed. <lacht> nou ja, goed. Muziek maak je ook met z'n allen, denk ik, toch? Ja, onze spits was ook op Dreef vandaag. Nou. <lacht> Goed. Ja, dit, is, dit is zo typisch zoals we die jongens ook een beetje kennen. Wat dat te wat dat gaan. Even over dan weer toch naar de serieuze kant van het verhaal. Want, want ja, kijk, als je gegroeid bent, dan neem ik aan dat, dat er ook materiaal nu toch echt serieus naar buiten moet gaan komen. Nou ja, we hebben in ieder geval. Een, de EP is uit sinds vorig jaar. Glowing is Lunacy. Dus uh, ja, daar teren we nu op en die uh, verkopen we ook. En, uh, maar ja. Hij is inmiddels een jaar oud, geloof ik eens. Anderhalf of zo, ja. Dus we zijn alweer veel verder dan dat. Dus het, we, ja, we, zijn al, we zijn aan het nadenken over de opvolger en dat wordt denk ik ook al dus. uh, Want je moet de fans en de achterbanden wel een beetje tevreden houden. Ja, ja, we zitten ook te denken aan een vier dubbelplaat. Uh... Zo. <laughs> <laughs> van, ja. van dat hele dikke vinyl en zo. <laughs> dat zie ik wel zitten. Ja, ja. Nou ja, goed, uh, het kan het altijd. Even over die muzikale richting. Want Milo die zei ja, toen waren we nog een beetje aan het experimenteren. Waar zou je het dan nu een beetje in kunnen plaatsen? Ja, vorige keer had het over een berenhap, als ik het me goed herinner. Dat is, dat, dat is me gewoon bijgebleven. Ja, mee te vergelijken. We worden met heel veel dingen vergeleken, maar ik heb nog steeds het juiste stikkertje niet gevonden. Nee, nee ja, qua stem zeggen mensen wel als ik dan op die, op, van de editors lijk. Maar als collectief klinken we weer als... We noemen het Underground Stadion Rock. En dat is een beetje als een grapje begonnen. Maar ik denk dat, dat, wel, dat er wel een kern van waarheid in zit. We, we spelen best wel hard. En uh, ook wel soms wel wat moeilijke dingen. Maar er zit wel een, uh, een vibe in van met z'n allen. En gewoon feest maken. Dus, ja. Ik wil je één ding, met één ding complimenteren. Dat is die uh, Mirage. Oh, dankjewel. Ja. Weg van. Ja. Ja, daar was ik al helemaal weg van. Dus... Dus ik denk, dat moeten jullie dus inderdaad gaan uitvinden. We moeten nog een hoop uitvinden. Wat er gaat. Dat zijn meerdere wegen. Dat is ook al denk de kracht van Scare the Bear. Dat we met het geluid dat we hebben, dat we wel meerdere dingen kunnen. En Mirage is natuurlijk juist hele mooie op, opbouwende dynamische. En de voorspelen we Drowned Noise. En dat is gewoon een bikkelhard Hard nummer. En het is mooi dat we het allebei kunnen. Ik zou dat ook graag zo houden, denk ik. Goed, nog even Milo. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, Scarethebear.nl en facebook.com slash Scarethebear. Soundcloud zitten we ook op. Uh. Dus, dus uh, mogelijkheden genoeg. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. I'm so Twee jaar geleden waren ze er ook, jongens en meisjes, Bear, Zoals we dat zelf zo mooi noemen. Alternatieve underground stadionrock. Hey, ik las ook in de biografie dat er een EP uit is met de mooie titel Gloaming is Lunacy. Is die te koop ergens? Of te beluisteren? Vanuit de kofferbak. Vanuit de, ja, de kofferbakzaal hier achter het patronaat. Toch wel lekker uh, gloomy straatje. Nee, maar uh, sociale media, en je, je je het wel, ja. Okay, bedankt, Bear! We gaan snel ombouwen. We zijn een tikje uitgelopen. <tied> Opgericht in 2014 en op heel veel podia gespeeld inmiddels. En uh, het eerste album kwam dit jaar uit en is uh, bijvoorbeeld uh, verkrijgbaar via Spotify en uh, dergelijke zaken. Noem het pop punk garage, rock en roll of zwetende jonge mannen rock. Dat maakt allemaal niet uit, daar gaat het niet om. Het gaat over drie gasten die willen zweten en jongen ver willen rocken met maar één gedachte. Vinnie, Vinnie, fuck the world, here's Tony Clifton. Well, let's do it. Gotta get away, really, gotta get away, really, gotta get away, really, gotta, gotta, really, gotta gotta get out. De vijfde band van vanavond, dat is Tony Clifton. Uh, wat ik altijd heel erg uh, leuk vind is dat er uh, een drummer weer de lead vocals neemt en dat, uh, dat zie ik niet vaak en dan vind ik het uh, nog, nog wel uh, ja, mooi als ik dat uh, dan ook nog uh, zie bij, uh, bij jullie. Nou Mace, uh, beetje, ik, ik, ik, heb een beetje zit, ik zit nog een beetje na te shaken. Oh, ja, joh. Ja, gewoon wat betreft uh, uh, jullie performance op uh, INET. Oké. Okay. Dat ja. is een hele open vraag. Ja. Denk ik. Ja. Even naam? Nou, nee. Het is geen vraag. Nee, uh, even over. Uh, ik vond Tikje Romaans. Kun je daar iets in? Uh, nou ja, wel denk ik. Maar ik luister zelf niet heel veel Romaans. Ja. Nee, dat doen we niet. Nee. Maar ik snap het wel. Ik snap, ik snap wel Marlein daarentegen wel. Ik snap, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. En dat is een beetje de energie die wij hebben, denk ja, de ik, van energie. de, de romans. Maar gooien wij daar nog een beetje wat, uh, een beetje u bij. <laughs> Laten we het zo zeggen, U2 in de romans doorgaan. Dan krijg je Tony, ja, Tony Clifton. Ja. Nee, maar, uh, waar komt die band, uh, naam vandaan? Um, van uh, Andy Kaufman, dat is een comediant. En Tony Clifton is een alter ego van Andy Kaufman. Die hij speelt, dat is een hele gore vieze man met een snor. Die hele stomme, gemene grapjes maakt en iedereen in de maling neemt. Zoals ik nu? Zoals jij nu? Ja, kan. Ja, ja. Hallo? Baap, ja. ja. baap, baap, baap, baap. Ja, dat, dat is uh, waar Tony Clifton vandaan komt. Dat is niet per se de reden dat wij uh, dat die naam hebben gekozen. Omdat en we die kou mensen zo gaaf vinden, maar omdat Tony Clifton gewoon vet klinkt. Ja. Dat is eigenlijk de enige reden. Ik weet niet of ik er per se blij mee ben dat het al iemand is. Ja. Maar soms, soms is het wel onhandig op uh, internet. Bijvoorbeeld als je Tony Clifton je tikt, dan krijg je Tony Clifton en die Kaufman ja. in plaats van wij. Maar als je Tony Clifton bent en tikt, dan krijg je ons gewoon. Ja, precies. En over twee jaar dan krijg je alleen maar ons. En Tony Clifton staat er onderaan. De, de echte Tony Clifton. Uh, dat kijk, kijk. Uh... Ja, het is nee. <laughs> God. Ehm. Um, nou ja, goed. Over de karikatuur en over uh, de Eddie Kaufman. Maar ja, Kees okay. van Koten kon er ook wat van. Als de vieze man. Wie? Wie? Van Koten. Ja, ja tuurlijk. vieze man. Ken je eh? niet? Nee. Hij ja, zal lekker zo... Uh, zal lekker... Uh, zo, uh, zo, zo zo, lekker zo... zo in je mond. Zal lekker zacht, zo. Ken je niet? Nee? nee. Nee? Het is een klassieker. Ja, Sorry? Het. het is echt een klassieker. Nogal. Ja. Ik ga het thuis denk ik gelijk opzoeken. Ehm nee, Zoals nu, vanavond. Gewoon uh, lekker uh, gas geven. Lekker spelen. Ja. Gaaf, Tom, toch? Ja. Is dat ook het uh, liefste wat je dan doet? Op het podium? Ja, ja als het kan. Graag. Ik wil van het gas geven. Ik wel van het gas geven, ja. Dat vind ik wel lekker. lekker. Hou ik van. Berlijn ja. is onze allergrootste power. Nou ja, goed, uh, ga ik even naar Berlijn uh, toe. Maar uh, hoe heb jij je avond uh, beleefd? Lekker, man. <laughs> Maar uh, even nog, uh, want uh, jij in de Rob Akdao-woord, dat is ook al, uh, er, zit ook, uh, er zit ook iets tussen. Nou, eerst had ik dus een bandje, hadden twee nummers opgenomen voor de grap. En toen deed we opeens mee. En dat was ze van, oh kloten, ik kan die nummers niet eens zingen en gitaar spelen tegelijkertijd. En toen hadden we daarom een band bij elkaar gesprokkeld. Een jaar daarna was ik eerst uit de band. En had de rest zich ingeschreven, dan ging ik weer terug in de band, dan deed ik weer mee. Aan ah, nu weer. Ah. Ja, maar wat is, wat is het, uh, het, het verschil uh, tussen deze band en, uh, en de rest? Uh, ja. Wat je gedaan hebt? Nou, bij die andere band is het alleen maar energie en is het ook vrij lollig. Ja. En je, het is het gewoon. Ik, naar mij ben wel een leuk geintje. Wat, ik vind het leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om liedzanger te zijn, maar daarbij. Maar dit is toch wel meer. Uh, meer echt liedjes maken. Hier bij mij meer echt liedjes aan het schrijven is er gewoon. Uh, wel wat serieuzer ook. Toch wel. Nee. Wow, sowieso. Nee, wel... andere mensen <laughs> wel meer klooien. <laughs> wel, ik vind het wel fucking leuk om te doen. Dat ja. is wel meer klooien. Ja, ik ga het geintje. Ah, goed uit, hand... goed uit geintje. de handgelopen geintje. Goed uit goed handelopen. de handgelopen geintje. Goed uit de geintje. Even over het, dan over het schrijven. Want ja, dat komt niet zomaar aan aanwaaien. Of komt het echt aan aanwaaien? Echt aanwaaien. Ja. ja. Soms uh, lange tijd uh, niks staan We elkaar een beetje gaap aan het kijken in hoeveel ruimte, een beetje spelen en uh, dan, dan lukt er niks. En dan, uh, out of the blue, dan uh, schrijf je zomaar twee nummers in een dag. En dan heb je een deel geschreven, zeg maar, of bijna af. En dan uh, duurt het denk ik uh, maar iets van vier repetities of zo tot hij weer een, tot die helemaal echt klaar is. En dan... blijft ...een beetje ontwikkelen, her en der nog wat kleine dingetjes. Zo een beetje. Soms... Zoals de afgelopen twee dagen gingen we opnemen en dan tijdens het opnemen kwam de producer ook nog met gewoon uh, Allemaal leuke ideetjes, hier een dingetje, hier zo'n dingetje. Dus die nummers hebben zich ook, uh, ontwikkelden zich ook nog uh, tijdens het opnemen. Dus je er ook nog iets uh, aan toe op een gegeven moment. Uh, uh, tijdens het opnemen kom je weer op een idee en denk je, hé, hey, dit kunnen we er ja, ja, nog even over... bij. Ja, zeker. Ja. Dat, is... Dat is leuk om opnemen. Daar, daar hoor je jezelf goed. En dan merk je dit is allemaal kut wat we aan het doen zijn. Of juist niet, dit is heel vet, want het kan nog vetter. Dus, uh, eigenlijk allemaal gewoon de uitdaging met, met jullie zelf aangaan. Precies, ja. Uh, eigenlijk zou ik het liefst uh, vijf weken in de studio willen zitten om nummers te schrijven. Maar we uh, hebben geen geld voor niet. Geen geld voor niet. Uh, nog even één ding, uh, jongens. Waar zijn jullie op te vinden, mannen? Wat? Waar zijn jullie op te vinden op het wereld? Dan? Spotify, YouTube, uh, Bandcamp. Facebook. Deezer, Facebook. We hebben geen Instagram, toch? Nee, we hebben geen Insta. Nee. Oh, ja, dat, is dat, is het. dat was het wel. Okay. Dank jullie wel. geen thuis voor lol Avond, waar we het dan niet Hallo. ZANG Van het aanstekelijke enthousiasme werd ik heel erg blij. Rock and roll forever, dit was Tony Clifton! <applacht> Woe! Fuck je. Yeah. En die kaufman ligt met een grijs van de oor tot oor in zijn graf, het kan niet anders. Hé, hey, ik zei al bij die aankondiging dat, um, dat er een album uit is. Is dat ergens uh, te bemachtigen of zo? Via Spotify uh, zei ik, maar is het ook solid in je handen te houden? Spotify. Gewoon oh, Spotify? Oké. Okay. U kunt ook via de site, kunt u de CDs bestellen. <laughs> als u dat wil natuurlijk. Als je ah, ook Ik zou gewoon Spotify, lekker. Lekker niks betalen. Een beetje per maand. De site, maar als ik Tony Clifton dan kom ik bij Andy Kaufman uit. Ja. Tony Clifton Music. Dat is Clifton de music, fout he? van ons die wij hebben genomen. Ja, om deze Tony naam te Clifton music. Maar... Rock on. Fijne avond, dames en heren. Lekker. Vind ik dus ook! We gaan ombouwen zo snel als we kunnen we maken ons op voor alweer de laatste band van vanavond. En ik beloof het u de hele tijd, want het is gewoon zo, want wat ik beloof maak ik waar? het wordt weer totaal anders. Maar ook zeer interessant om mee te maken. Ga allemaal wat zuipen, doe ik het ook. Tot zo, Tony Clifton! Afsluitende band van vanavond voor van deze onvergetelijke zonovergehalte, glorieuze avond. Die afsluitende band haalt inspiratie uit zowel rock roll als wereldmuziek. Augustus van dit jaar kwam uh, hun eerste officiële album uit um, met de intrigerende titel Psycho Body Flamenco. Uh, jawel, en een psychedelische flamenco-plaat is dat geworden. U hoort het goed, het is een instrumentale plaat trouwens. Instrumentale plaat. En er is alweer een tweede album in de maak, en die komt er aan begin volgend jaar, gaat die uitkomen, en die heeft de titel The Final Box of Songs. Aan die plaat hebben maar liefst 19, u hoort het, 19 muzikanten meegewerkt, en uh, dat levert een, uh, een frisse melee aan stijlen op, en in de biografie las ik zoveel stijlen, dat die hele biografie er vol stond, als ik het ga voorlezen dan... Ik morgen nog niet klaar, maar zo'n beetje alle muzikale stijlen waren erin vertegenwoordigd, behalve klassieke muziek kon ik niet ontdekken, echt waar. Maar dat zal in de toekomst vast nog wel gaan gebeuren, krijg ik zo een beetje het gevoel erbij. Oké, okay, um, ze zijn al een tijdje aan het toeren door het land, ze hebben maar liefst 100 optredens, zo'n beetje wel meer dan dat volgens mij, want die biografie is ook alweer een tijdje oud. Jongens en meisjes, genoeg gelul. Vandaag dus hier voor jullie als afsluiter bij de tweede voorronde van de Act Award. Geef een applaus voor The Last Wave! De laatste band van vanavond, nou, dat zit ook in de, in de band, ook in de naam van de band uh, Verstopt, The Last Wave. Uh, ja, ik vind het een unieke samenstelling, uh, Marnix, want uh, jullie zijn dan de Nederlandstalige uh, tak van, uh, van de band. En dan zit er ook nog een Spaanstalige tak. Dat klopt. Ja. Sinds een half jaar hebben we deze formatie. Ja. Uh, vorig jaar was de formatie heel anders. Dus uh, ja, Mensen die komen, mensen die gaan. Maar de band gaat door. Uh, ja, dat, dat, dat, dat moet natuurlijk ook wel, want, uh, want ja, als je een band hebt wil je continuïteit. Uiteraard ja. en uh, het, is, het is gewoon goed om door te gaan onder dezelfde naam, anders dan, dan bouw je niks op. En uh, nou ja, zoals ik al zei, nu een half jaar zijn we met de, deze samenstelling verder. Ja. Binnenkort gaan er ook wel weer dingen veranderen. Ja. Maar uh, de kern zal blijven en we gaan gewoon door met het album en alles. Jij bent een van de kernen? Uh, ja, ik heb de band negen uh, jaar geleden opgericht. Nou, daarvan zijn al twee keer niemand meer aanwezig. <laughs> uh, dus ja, dus dit album wat er aankomt um, is wel uh, heel tof, vind ik. Want dat uh, vat zeg maar, samen 19 artiesten die in mijn band hebben gezeten. Ja. En die hebben allemaal hun steentje bijgedragen. En dat kun je allemaal terughoren op die 14 nummers die op die plaats staan. Ja. Dus het is eigenlijk ook een homage aan die jongens die je meegewint hebben. Ja, ja, ja, ik heb zeg maar de basis van alle nummers geschreven. En dan, uh, ja, dan is het altijd goed om dat dan uit te breiden met andere mensen. En die doen hun zegje en hun sausje eroverheen. En zo zijn al die nummers tot stand gekomen. Met dus 19 verschillende uh, muzikanten. En ik ben dan de enige die op elk nummer staat. Flamingo, want dat, dat is niet alledaags. Uh, hoe ben je erin in, in verzeild geraakt? En hoe uh, is die voorkeur bij jou ontstaan? Maar het ging per ongeluk. Per ongeluk? Ja, um... Ik moet, hoe, hoe lang heb ik? Want ik moet het kort houden. Nou goed, een beetje kort, de ja. korte variant. Oké, okay, heel kort. Ja. Toen ik vier was, hoorde ik Pink Floyd. Ja. Het laatste album, Division Bell. Ja. In 1994. En toen wist ik wat ik wilde doen. Ik wilde muziek maken. Nou, daar ben ik nooit meer van afgestapt. Dus zeg ik tegen mijn ouders en die zeiden van oké, okay, nou, dan kan uh, je vanaf je zevende op gitaarles. En die zeiden, als jij goed gitaar wil gaan spelen, dan moet je klassiek beginnen. Ik zeg goed, gaan we doen. Dus op mijn zevende ging ik op les. En dat was toevallig, dat was de toeval van een flamenco-gitarist. En op die manier ben ik in Flamenco terechtgekomen en heb ik nog tien jaar gestudeerd. En daarna op mijn eigen manier gestudeerd, ook in Spanje en zo. En, uh, maar ik vind veel meer dingen leuk en daarom. Uh, het eerste album is uh, Flamenco en Klassiek en jazz en alles. Uh, en dit is het tweede album, en dat is dus totaal anders. Dus, dus die pop, uh, surfachtig, rock en roll. Uh, reggae zit erin, blues. En dan speel ik dus 12 uh, snare gitaar aangevuld met nog andere akoestische gitaren, elektrisch. Saxofoon, bass, drum, zang en toetsen hier en daar. Dus je bent eigenlijk wel een, uh, een alles eten. Ja, ik wil zeg maar, um, elk album moet gewoon heel anders zijn. Want dat vind ik cool. Ja, uh, dat ja, ja, bedoel ik. Dus, dus dat het, uh, het, het moet verschillende, uh, wie je ook een beetje in dat opzicht onderscheiden ten opzichte van de andere muzikanten? Absoluut, en dat doe ik dus ook in mijn sound. Ja. Daarom heb ik ook een twaalfsnadige gitaar. Omdat je dat bijna niet ziet, weet je wel. En dus dan heb je er ook gelijk een dingetje voor van, hé, hey, dat, uh, dat is iets nieuws of het blijft eerder hangen. Dat vind ik zelf ook leuk. Ik wil niet klinken zoals andere mensen. En ook iets doen wat anderen misschien niet hebben. Hoe bedoel je dat? Ja, nou ja, goed. Laat ik, het even, laat ik eventjes bij mezelf beginnen. Ik heb een, ook iets. Uh, van, met, met, met, met een radioprogramma. Maak ik dus. Ben ik op zoek naar dingetjes, muziek. Die een ander dan even niet 1, 2, 3 op zou zetten. Dat soort dingen. Zit dat ook bij jou in, uh, in gebak? Ja, ja. Als het gaat om muziek maken. Ja, absoluut, absoluut. Want ik luister dus naar allerlei soorten muziek. Dus nou ja, daar word je op verschillende manieren mee geïnspireerd en uh, nou, ik vind het dus nu al gaaf om gewoon gelijk op bij het tweede album te laten zien aan mensen dat je totaal niet kan verwachten wat er gaat gebeuren op een volgend album. Dus dat, ja, dus dat vind ik cool en dat zal ik ook zeker blijven doen, want dat vind ik ook, uh, dat is de kunst van de muziek. Als je niet bij een label zit, nou, dan kun je doen wat je wil natuurlijk. J -j Jij zit in die, uh, samen met de band, uh, in die omstandigheid, dat je dus gewoon zelf kan bepalen wat je, wat je wil. Ja, ja, voor dat eerste album had ik dus een totaal andere band. Behalve de saxofonist Gerard. Ja. Hij is de enige van, uh, van die band die op beide albums staat. Ja. En ik had, bij die band had ik ook een, een drummer. Ja. En die staat op een aantal nummers van deze plaat. En verder is het compleet anders. Goed. Uh, zoals nu, vanavond. Is dat dan leuk om, om zoiets te doen? Uh, zo gewoon, hè? Met The met met Last Wave een optreden doen bij een Rob Agda-woord. Dat, uh, dat bedoel ik. Gewoon uh, voor zo'n zaal te spelen. Ja, ja, de reden dat we dat doen zijn verschillende redenen. Want als allereerste heb ik echt een bloedhekel aan uh, bandcontest. Ik vind het echt verschrikkelijk. Want ja, weet je, muziek is natuurlijk geen wedstrijd. Maar bro, ik heb het gedaan voor de ervaring. Want ja, de, de patronaatzaal is natuurlijk cool. En je komt ook weer met nieuwe mensen die je muziek niet kennen in aanraking. Dat is de belangrijkste reden. Het is gewoon leuk om te spelen natuurlijk. Komt er verder mee. En ik dacht, weet je, de sound is gewoon heel anders ten opzichte van de elektrische bands die allemaal spelen. Of de theaterachtige. Dus ik denk van, nou, in ieder geval is het origineel. Wat je, of je het mooi vindt of niet, blijft een mening. Daar kan ik niks over zeggen, maar het is in ieder geval origineel. Goed, afsluitende vraag. Waar zijn, uh, waar, waar, waar zijn jullie op te vinden op het uh, wereldwijde web? Um, het eerste album is uit op cd. Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, Amazon en <coughs> Mr. eentje. Weet even niet meer welke, dus alle online streaming. Uh, het tweede album zal ook op CD en op alle online streaming uh, verschijnen. Uh, en ik ben bezig, maar dat is nog lang niet van de grond om een uh, crowdfunding op te zetten voor vinyl. Maar dat, is dus, uh, dat gaat nog heel lang duren. Maar het komt eraan, want ik zeg het, dus het gaat komen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Wij zijn de Last Wave. Volgende nummer is Easy Rolling. Het gaat over surfen, dus ik doe mijn haar los. Misschien dus past dat er wel. Ja, dat wou ik zeggen, inderdaad, jongens en meisjes, dames en heren.